Een half uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Wat we met elkaar te maken hebben is onduidelijk. De inwoners van Haaksbergen zijn voor het laatst gezien in Silivke, niet ver van de Turkse zuidkust.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 De Leidse immunoloog en transplantatiepionier Jon van Rood is overleden. Hij was vooral bekend als oprichter van Eurotransplant. Dat is het Europese Bemiddelingsbureau voor Donororganen. Jon van Rood was 91 jaar. Het weer nog, vooral in het noorden en noordwesten nog. Regen, later wat zon, maar ook weer buien. Soms met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen enkele buien, ook wat zon en een graad of 22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 Is de zomer van ZFM met en nu? Goedemorgens antwoord. 100 dagen hebben me ouder gemaakt. Sinds de laatste zomer.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 Hadden we het net over de bui die er vanochtend was uh, om de bloemenkast open te ja, maken? Vertel eens. Er is nog een uh, begrafenis vanmiddag en de bloemenkast waar de bloemisten dus hun bloemen neer kunnen zetten, ah, die moet altijd open zijn. En omdat er vanmiddag dus een begrafenis nog is, kunnen ze daar nog hun bloemen. Uh, en die worden dan later. En die worden dus en uh, ik ben daar elke dag van vier tot half vijf als er een overledene ligt.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 Ja. Doe je uh, alleen Zandvoort of doe je ook nog in Haarlem? Uh, ik ben ook gastvrouw in Haarlem. En ik doe ook één keer in de maand de aangifte van overlijden bij de diverse gemeentes. En zolang ik werken mag... Blijf ik lekker werken? Je zegt, je gaat aangifte doen bij de gemeentes. Is dat iets wat je dan op verzoek van de familie doet? Is dat iets wat normaal de familie zelf doet? Nee, dat wordt altijd door het uitvaartscentrum gedaan. En, uh, dat is om dus de akte van overlijden te krijgen. En om het, uh, de bevestiging dat iemand begraven dan wel gecremeerd mag worden... En uh, ja, en als er euthanasie is, moet er dan, is dat ook weer een speciale. En als het een onge ongeval is, weet, dat, daar zitten allerlei. Nou, uh... ja, dat Soms weten mensen weten dat niet. Altijd dus door het uitvaartcentrum wordt dat dus verzorgd. Ja. De procedure is dus eigenlijk als er iemand overlijdt, dan belt een nabestaande jullie op? Dat kan. Of, er, gaat, of, een andere, of een andere uitvaartcentrum natuurlijk. Nou ja, maar, uh, als jullie bellen, hoe, hoe gaat die procedure dan lopen? Dan wordt er dus opgenomen van uh, wanneer is mevrouw, meneer, overleden. Het... Uh,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 Komt aannemen, zeg maar. Ja. Ook de uitvaart uh, komt uitvoeren. Want ja, ze hebben ook hun vrije dagen, ze hebben hun vakantie. Dus. Hmm. En dat is dan jammer als er een andere uitvaartleider. Het, of begeleider, het komt verzorgen. Maar ja, we doen het allemaal. Of ze doen ze het allemaal. Ze doen het alle Ik, ik ga geen uitvaart begeleiden. Nee. Ik wil niet met Zandvoortens uh, rond de tafel zitten. en ook nog over Pecunia praten. Is dat, <laughs> is dat inderdaad iets waarvan je denkt dat het wenselijk is. omdat dan iemand. Uh, ...te laten doen die niet die verbintenis met Zandvoort heeft? Of kan dat dan ook weer positief werken? Als je wel een verbintenis dat hebt. Dat, dat, dat, maar dat moet degene zelf prettig vinden. De uitvaartbegeleider ja. Zelf prettig vinden om dus met z'n... Kijk, ik werk dus op Zandvoort waar ik dus best wel veel mensen ken...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 Je uh, hoeft niet echt uh, gebonden te nee, zijn. Je kan niet op het strand, maar je kan niet begraven op het strand. Nee. <laughs> ja, <laughs> nee, want dat ja, is natuurlijk... wel een beetje... <laughs> nee, maar over die, nee, over die boom uh, gesproken. Ja, ja. Hè, ja, die die, die hem... boom, dan moet je wel een plek hebben waar die boom kan groeien. Want je kan natuurlijk niet zeggen van nou, ik uh, zet die boom in, in de grond op de begraafplaats. En, ja. nou, en dan, dan hop, komt er een boom uit. Ja, nee, dat is dan dus wat je bespreken moet met, uh, met uh, ambtenaar ambtenaar dus bij, bij de begraafplaats. Met mij wel. Ja. Van, is daar een mogelijkheid toe? Ja, dat, uh, in welk bos mag ik mijn waar, urn begraven? Op welke plek mag ik, mag ik dat dan doen? Ja. Want het wordt wel gedaan natuurlijk... dat de urnen bij een graf inge, inges... ja, bijgezet worden. worden. Ja. worden. Ja. Ja, maar ja, als, wel... als je dan nou richting die, die, die bomen gaat... dan zal je toch een stukje... Uh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 Nou, nee, dat mag niet, Carla. Nee, dat mag niet. En nee. nou ja, dat doen we ook niet. Nee. Je nee. ziet uh, soms aan het stranden ja. wel eens van die kleine ceremonies. En ja. dan, uh, laatst kwam er een meneer naar me toe die vroeg een foto maken. En die, had ook, en die, die deed dat ook uh, in ja. het water. Dus ja. men ja. is vrij om dat te ja, doen. Inderdaad, ja, inderdaad. Nou ja, wij zitten nu alweer 17 zeven, of 18 jaar vanuit de poststraat. Dus naast de begraafplaats.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 Wanneer ja, want, er andere mensen bij zijn. Dat is wel en bijzonder. Dat was heel waardevol. Het was zo mooi. Overal lichtjes, inderdaad. Ook een hele, we hadden een hele route hadden we uitgezet. En het was zo bijzonder. Dus ja, dat doen we dit jaar weer. Dat gaat dit jaar weer gebeuren. 3 november is het ja, lichtjesavond bij ja, op de begraafplaats. Bij de, nieuwe, de nieuwe begraafplaats. Nee, de oude. De oude, de oude begraafplaats. De nieuwe. <laughs> Daar gaan we ook nog lang. We gaan langs de dierenbegraafplaats. En het, ja, helemaal mooi. Wordt het nou ingewikkelder naarmate de mensen, mensen meer dingen bedenken en andere dingen bedenken? Of is, het dat, is dat juist prettiger? Mensen zijn soms zeer, zeer, zeer veel eisend.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 Beter die dingen, Van, uh, nou, ja, gebakjes mee en die zetten ook bij oma. De kist, een gebakje. En wij kregen ook een gebakje. En ook bij het rouwbezoek stond het gebakje nog heerlijk op de kist. En dat ja. vond ik zo komisch. Ja, nou ja oma, oma hield van gebakjes waarschijnlijk. Ja, ik heb dat mijn, mijn moeder, ik heb de ja, as... het ja, is gewoon helemaal lief. De ja. as van mijn moeder heb ik met mijn zuster samen mee naar de Van der Valk genomen. En daar hebben we dus drie kopjes koffie besteld. Want mijn moeder wilde namelijk overal ja, van de Valk. bij zijn en koffie drinken. Dus dat hebben we gedaan. Oma ja, ja, snapte er niets van, maar wij hadden zoiets... Dit is het laatste stukje. Ja, is helemaal mooi. Dat ja, mooi. Het, zo hoort het er, ja. zo je, hoort er nog bij. Als je, ja. Het ja. Het zo, als je het zo voor jezelf kan afsluiten. Is het een ja. mooie ja. wat je kunt en doen. Maar daarom Zeker. Is het ook, daarom is het ook jammer. Als mensen niet meer over een overledene willen praten. Of kunnen praten. Ja. Dus het is zo verduvelend belangrijk. Dat iemand er nog bij hoort gewoon. Ja. Ja. Kun, kun je dat ook triggeren? Kun je mensen zeg maar uh, open maken? Soms open wel. krijgen? Soms wel. Ja ik roep dan altijd. Ik heb een uitschuifschouder. Ja. <laughs> van van he, mensen die moeilijk naar binnen durven te het gaan. Het mag.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 Mooi aangekleed vaak. Niet meer zoals vroeger in een nachtponnetje. Want wie kent je nou met een nacht, in een nachtponnetje? Niemand niet. Nee, ja, dus en dan is het heel, gewoon, heel prettig... als iemand dan achteraf zegt... Van, oh, dan ben ik toch blij dat ik nog even ben wezen kijken. Dat, dat is ook gewoon goed om af te sluiten. Mm -hmm. Ik vind het altijd jammer... als mensen geen afscheid in het uitvaartcentrum nemen. Ja. Juist omdat het, ja, het, is natuurlijk toch een, het zijn toch wel de, de, de, de moeilijke dingen. En het is...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 ja. Neem je dat wel mee? Of, of kun je dat goed afsluiten? Uh, ik kan dat goed afsluiten. Ik, de, maar dat weet je niet van tevoren of je ermee mee om kunt gaan. Dat moet je eerst ervaren gewoon. Ja. Dat, uh, en het is ja natuurlijk, als je in het dorp loopt, uh, dan word je uh, af en toe erop aangesproken. Maar dat, uh, ja, ik, ik vind het niet erg. Dan moet je niet op een dorp gaan wonen. Nee, dat is waar. <laughs> nee, toch? dorp is gezellig genoeg en uh, We dood, dood wordt bij het leven. Ja, zonder meer. Uh, je kan er goed mee omgaan. Ja. Carla, bedankt. Het was uh, weer eens leuk om. Uh, om uh, nou, leuk. Het is altijd interessant. Ja. En ook leuk om te horen hoe jij ermee omgaat. Ja. En, uh,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 She says she wants to make up Ooh, you make me love you Ooh, you go away Ooh, you have me calling A compromise will surely help the situation Agree Rust in de tent, maar tegenover ons zit een drukke man. Hij is, hij is nog uh, bezig met kijken naar het weer, Wim Brugman van Ayuma. Goedemorgen. Goedemorgen samen, Goedemorgen. Hallo. Hi. Je was al op strand en uh, een en ander aan het opruimen. Want ja, we waren goed op strand. Ja, het was vanmorgen niet, niet zo best weer, nee. uh, zoals je gezien hebt. En dus we moesten we zijn vegen, scheppen. Storingtjes helpen. We zijn nu druk het opbouwen voor het festival. Zijn een koude start voor het festival. Nou, het is niet koud, maar het is wel nat en ja. zanderig. Dat wel. Troep, hè, op ja. het strand. Ja, dat is altijd eh, ja. weer. Ja. Vandaag is het uh, ayuma -vest. Ja. En er ligt een druk schema uh, voor je neus. Absoluut. Je hebt uh, alles gecleaned en klaargezet ja. vanmorgen. Voor nu, voor vandaag. En waar begint het feest mee? We beginnen met yoga. En uh, we hebben de subsessies uit moeten stellen omdat er gewoon uh, te hoge zee is om uh, op, op zee te, te varen nu. Dus we beginnen met yoga, dan gaan we lunchen. En dan uh, tijdens de lunch dan komt de DJ heel rustig uh, draaien. We hebben Moes en Manolo, dat zijn met de jongens uit Haarlem, die uh, een beetje yoga muziek gaan, uh, gaan, doen. gaan doen. We hebben Liss uh, Merlo uit België, nou, dat is een zangeres. En zo gaat de hele dag door met zangeressen en dj's. En tot hoe laat uh, zijn tot de 10, uur. Tot 10 uur. Tot tien uur. Dat is een, een vol programma met, met muziek. Ik zie ook dat als je uh, niet... Dat lopend wil doen, dat je opgehaald kan worden. En het laatste stuk moet je lopen op het strand. Het laatste dus vanaf, vanaf Havana tot uh, Ayuma wordt er gelopen. Maar we hebben wel een, uh, een shuttlebusje rijden van, uh, van station naar uh, de kop van, uh, van de boulevard. Dan. Daar, stap je daar stap je uit, uit en dan moet je lopen. Vijf ja, minuten, tien minuten. Vijfhonderd meter. Dat ja. Ja, valt allemaal wel mee. Dat is het muziekgedeelte. Maar ja. er is ook een eetgedeelte. Ja, we hebben sommers. Hebben we. Dat is een, een bubbelbar. Dus dat zijn bekende sommeliers die hun eigen wijn. Uitgezocht hebben die uh, workshops geven over, over bubbels. Over kava, over champagne, over cremant, over blanket. We hebben verschillende soorten Aziatische hapjes. Kamiase maakt uh, uh, saté en uh, trout, dus dat zijn uh, forelkoekjes Rosie Rosie gaat barra maken en uh, patai. En Oeh, we hebben een sushi bar. <laughs> we hebben een eigen sushi maker. En vanuit onze eigen keuken komen er ook nog allemaal lekkere hapjes. Dus het gaat de hele dag door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 En naar de muziek luisteren. Ja. En eten en drinken moet je gewoon afrekenen. Moet je aan de kassa. gewoon afrekenen, ja. Okay, nou, dat is duidelijk. Ja. Je had al een aantal kaarten in de voorverkoop. Ja. Het Ayuma Fest is niet nieuw. Nee, het is het derde jaar, het het derde dat, we derde al, jaar. Uh, dat we dat doen. Zie ja. je daar progressie in in de verkoop van kaarten? Um, of wachten mensen af, zoals nou gebruikelijk, ja. en te kijken naar buiten? Dit was natuurlijk niet een hele goede start, zeg maar, de afgelopen dagen om, om veel kaarten te verkopen. Want mensen kijken toch naar het weer. En de voorspellingen waren niet zo goed natuurlijk ja. voor vandaag. Dus dat is, er zit een beetje op hetzelfde niveau als vorig jaar. En dan... Uh,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 Die, die. Ja, dat is het Engelse woord voor heel dun. Lean. Oh, lean. Yeah. Vet okay, en lean. Ja. Nee, nu, nu pak ik hem. En, en uh, met die achtergrond... daar heb ik natuurlijk zes jaar bij Amin Amro uh, veel werk dat in, in gezet. Ja. En dat, omdat er in de zorg heel veel gebeurt... de hele transformatie van de zorg... daar heeft ook het leger des Heils uh, de last van gehad. Dus die, die moeten ook hun processen gaan optimaliseren... met veel gemeentes in gesprek. Ja, en die combinatie van mij...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 6 augustus de zondag Plas du Tertere, de kunstmarkt van 10 tot 5. En ik neem aan dat die gewoon weer op het kerkplein is. Ja, en postraad. dan een stukje poststraat zal er wel bij komen inderdaad. Dat klopt. Nou, dan is er elke eerste maandag van de maand uiteraard de nabestaande groep bij ook Zandvoort van half 2 tot 3 uur s middags. En dinsdag, elke eerste dinsdag van de maand om half 11 digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPads en andere moeilijke dingen.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 door Gerrie gedaan. En Gert was er ook een klein beetje. Iedereen ontzettend bedankt voor uh, het invallen, want uh, we hadden ben. stel iemand nodig. Bedankt Graag gedaan. Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en dan wensen bij iedereen een prettig weekend. En tot volgende week. Tot volgende keer.